Bij de politieinval vanochtend vroeg op een woonwagenkamp in Lid. bij Os zijn acht handgranaten gevonden. De explosieven zijn veilig gesteld. Ook een woning en een bedrijf in Os... en een huisje op een vakantiepark in Friesland zijn doorzocht. Daar werd een vuurwapen aangetroffen. De doorzoeking in lid gaat morgen verder. De bewoners van het kamp zijn elders ondergebracht. De politie doet onderzoek naar een criminele familie in Os. Volgens de politie is die familie betrokken bij grootschalige drugshandel. Een man en een vrouw uit Nieuw -Leuze in Overijssel zijn veroordeeld tot vier jaar cel voor de mishandeling van een deurwaarder afgelopen zomer. De deurwaarder was bij het stel langsgegaan om documenten af te geven over de afwikkeling van het einde van hun bedrijf. De twee gijzelden de man anderhalf uur lang en sloegen hem met een stalen pijp. De deurwaarder raakte daarbij zwaar gewond. Ondanks de onrust in Noord-Syrië is het nog steeds mogelijk om 23 Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen terug te halen. Dat zeggen de door de Koerden geleide Syrische democratische strijdkrachten, de SDF. Op sommige plaatsen wordt nog gevochten... maar de Koerden zeggen dat het gebied nog steeds in hun handen is. Morgen dient het hoge beroep dat de Nederlandse staat aanspande... nadat de rechter beslisten dat IS-kinderen zo snel mogelijk uit het gebied moeten worden teruggehaald. De Koerden zeggen nog niets van Nederland te hebben gehoord. Ze blijven erbij dat ook de moeders van de kinderen mee terug moeten naar Nederland.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 De dagelijkse files veroorzaken meer vertraging dan anders op donderdag. En er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Rotterdam. Tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid 10 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Het is ook druk op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Nieuwegein staat 14 kilometer file en de vertraging is ruim een half uur. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort doe je er een kwartier langer over tussen knooppunt Watergraafsmeer en naar de West. En 20 minuten tijdverlies op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Vinkeveen en Utrecht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is het druk tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. Daar heb je 20 minuten vertraging. En een kwartier oponthoud op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en de afrit AMC. Tot zover de verkeersinformatie.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 She's <small noise> a to Happy and Heavy for free. Yeah! We are... them See you.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 So long Baby, tell me what you need I'll be your everything Cause I'll be there to give you